5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie heeft twee ex-medewerkers van Twitter aangeklaagd vanwege spionage voor Saoedi-Arabië. De twee, een Saoedier en een Amerikaan, hadden toegang tot privégegevens van Twittergebruikers. Ze hadden het gemunt op dissidenten en andere critici van Saoedi-Arabië. Een derde persoon, een Saoedier, is eveneens aangeklaagd. Hij zou als tussenpersoon hebben geopereerd. Hij is ook de enige die vastzit in Amerika. De andere twee zijn al langer terug in Saudi-Arabië. In Burkina Faso in Afrika zijn tientallen mijnwerkers in een hinderlaag doodgeschoten. Ze reden in een konvooi van vijf bussen begeleid door het leger. Een van de bussen zou in de oostelijke regio Est op een bermbom zijn gereden... waarna gewapende mannen het vuur openden. Volgens de gouverneur zijn er zeker 37 burgers omgekomen en nog eens tientallen gewond. De slachtoffers werkten voor een Canadees mijnbedrijf. Burkina Faso leidt al drie jaar onder het geweld van jihadistische groeperingen, die vaak uit het buurland Mali afkomstig zijn. Valse alarm heeft de afgelopen avond het vliegverkeer op Schiphol in de war gestuurd. Door een fout van een piloot van de vlucht van Air Europa naar Madrid werden de veiligheidsprotocollen geactiveerd. Hulpdiensten rukten massaal uit en de D-Pier werd afgesloten. Al snel bleek dat de piloot per ongeluk de alarmcode had verstuurd. De bemanning en de 27 passagiers werden van boord gehaald. Andere vluchten raakten vertraagd. Een toestel van Air Europa is vlak voor 11 uur gisteravond alsnog naar Madrid vertrokken. Premier Rutte heeft op een VVD-bijeenkomst in Overijssel geprobeerd... om zo'n 500 bezorgde boeren gerust te stellen over de aankomende kabinetsplannen... om de uitstoot van stikstof te verminderen. Op een melkveehouderij beantwoordde Rutte tientallen vragen van bezorgde boeren. Ze vrezen dat vooral de agrarische sector de dupe wordt van de stikstofplannen. Het weer. Hier en daar een bui. In het Noordoosten is er kans op mist. Overdag is het bewolkt en trekt er een regengebied over ons land. Later in de middag opklaringen...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 Hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik het misschien al wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij bent dan weer beter in bed. Oh ja, wat Je bent beter dan Cherry Zo vergeten dan Cherry Je komt voldiepen in Cherry Je bent beter dan Baudet in je bent beter dan Baudet in het werk Ja, je bent beter Cherry Want hij is beter dan Cherry Hij komt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 ik ben beter dan wat in bed, ja Jij hebt een gegeven met Jenny Jij is beter dan Jenny Hij ja, komt wat diep in de jenny ja, je Hij is beter dan wat in bed Dentro i bagni che si amma, la notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare. Così, cosí librettoo. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, faccio schiaffi. Con le onde, con invento. Le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Eeeh. -oh. Ik ben benieuwd. Le serie inizien video's di ragazzi, stukken dentro een telefoon. De nacht is jong. Soms. adesso, Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. non Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. I'm not afraid to van ZFM.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 Sie wil wissen wo ich bin, nachts unterwegs, ich geh immer all in Sie wil immer stalken, doch ich weise sie ab Denke nicht am morgen, bin allein in der Stadt ja. Sie wil mit Dardy in Benz sein, sie wil Gang sein, sie macht Gang Science. Doch sie blendet die Mac Lights, living fast lives, sitz in der S-Line Panama, Panama, Panama, Panama, sie wil Welt reizen. Ich zie den Ballermann, Ballermann, Ballerman, Ballermann, Ballermann Denn ich muss Geld machen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 in Fortnite, hangen op de coach van Drake Moorland. Kein Flex, de Jack hält mich wach. Ein Glas, ik ben ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ik fühl mich wie Elvis. Mein Kopf is anders, ik ben zu loco. Ik vergesse dich, mijn Handy, auf Flugmodus. Wir haben uns zulettend een jaar gesehen. Ik ben dieser, doch erwartet Loyalität. Egal ob Reich oder Pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Ik mijn kopf met mijn iPhone, trotzdem freu ik mich, wenn ik heik kom. So high, so so high, steek mijn entscheidende Novo-line. So high, so so high, Augen zu, ich werd in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, Doch ik ben unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, Doch ik ben unterwegs in der Late Night. All Night, wir spielen Fortnite, hangen op de couch, hören Drake More Life. All Night.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 we spelen Fortnite hangen op de coachen van Drake Moeller Toe de FaceTime, time, ik heb stage time Toe de first time, toe de first time Ik heb stage time I cannot say what I'm feeling If I don't know how to move I cannot say what I believe in If I only believe in you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 Maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug Kan alleen nog maar naar je toe Iemand moet iets doen Nee, je gaat niet met hem naar huis Vanavond haal ik je uit Ik moet de aan je laten weten Kom maar bij mij, ik sta je peen Je kan hier niet weg zijn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 You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song. <laughs>